4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een jongen van 17 uit Helmond is vanochtend vroeg door agenten van zijn bed gelicht en meegenomen naar het politiebureau. Hij zou achter een Instagram-account zitten dat oproept om te gaan rellen in de stad. Verschillende telefoons zijn in beslag genomen. De laatste tijd waren er regelmatig oproepen om te gaan rellen in Helmond. Ook in het nabijgelegen Eindhoven was dat het geval. In Duitsland lijken de meeste coronapatiënten besmet te raken in hun privéomgeving...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 Yo, hi. The Last Frequencies. You. Hey, you're de the Last Me Now. Ja, ze dadelijk gaan we schakelen naar het circuit, maar je. Yes. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Billy Joel.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 Ja, de Super Prix. Uh, <laughs> Solford Super Prix, Maar <laughs> okay. als het een beetje maar een naam heeft. We hebben daar uh, zojuist hebben we de race gehad. Daar gecombineerde race van de. SI, dat staat uh, voor Squadra Italia. En, uh, de naam zegt het al: Italiaanse auto's. En die waren gecombineerd met de Tour-klasse uh, van DFH. De, de Squadra Italia, ja, een leuke race om te zien. Veel Alfa zijn uiteraard aanwezig. De race werd gewonnen door uh, ronde sleutels. Maar op de tweede plaats hadden we een mooie. Uh, Auto de Lancia van uh, Verzeilbergen. En die kwam van achteruit het veld en die is toch aardig uh, naar voren uh, weten doorverdelingen. En uh, een mooie tweede plaats voor Verzeilbergen. Ik kijken we nog even naar de toerklasse. Uh, die werd gewonnen door uh, Groenewegen voor Mulder. Beide in een B E36. En de derde plaats uh, was voor de Honda Civic van uh, Paul de Bruin. Hier op Zoomkort gaan we nog even verder tot een uur op 7 met uh, diverse racers. Morgen ook een lange dag van uh, 9 tot 7 met uh, alle klassen uh, die nogmaals aan start komen. Ben je nou een speedjunk en uh, heb je daar nog niet genoeg aan, Dan heb ik nog wel een uh, kijkers -tip voor de TV. Morgen uh, niet vergeten de Indy 500 natuurlijk. Op zich wordt die uitgezonden, ook op FL7, dacht ik. Met een mooie de startplaats. De 19-jarige hoofddorper Marijn van Kalmhout. In Amerika wordt hij... Of Martijn, dat is zijn vader, Rines van Kalmhout. In Amerika wordt hij uh, Speed genoemd. En een mooie race, 500 Indianapolis snelheid daar gemiddeld van 360 km per uur. Nou ja, dat halen ze hier nog niet eens op terecht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 Eén deel zijn eigen ja. ontwerp en het andere ja, zoals Arie Luijendijk ermee reed. Nou klopt, dan hoef ik mijn pit report, kan ik ook weer in inkorten, want uh, dat bericht uh, was je helemaal alweer voor. <laughs> ja, is maar gecombineerd dan. Ja. Ja, nou ja, daar was ik in ieder geval op het dat... Ik ben ook niet boos. Daar ja, zou je het wel zijn. Ja, nou loopt het ook een beetje uit, hè Willem. Dus uh, wat dat betreft, toch? Ja, de hele dag al, hè? De hele dag al. <laughs> Oké, okay, nou uh, Willem, jij ja, op het circuit. Vandaag nog, uh, nog heel veel races. Nog een uh, drukke dag. Ga je het allemaal meemaken? Ook uh, de, de SLK is, uh, is die inmiddels uh, uh, zeg maar, uh, op, de, op de baan?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 In onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in te landen. In te landen. In... En dan zitten we hier in het oude standaard. Wat je verteld hebt, nuchter man. Over mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij.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 want ook Dobby verdient een thuis. Oh, these are mine.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 How we used to be Everybody searching for a hero People need someone to look up to Never found anyone who fulfilled that need A lonely place to be Right van Shirley, Bessie en The Greatest Love of All. Speciaal voor een trouwe luisteraar van uh, dit programma, Albert-Jan. Klopt. Dat dat je, dat je heel goed uh, geschoten. Deze. Ja, ja. oké. Okay, nee, dat een uh, goede okay, planning. Effect. Zo vlak voor daar het gedicht van je de mee. dag. Kijk, daar ben ik nou weer blij mee. <laughs> <bij. laughs> het gedicht van de dag, want het is kwart voor vijf geweest. Hier is-ie. We gaan lekker leven. Het leven. Het leven is een feest.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 Is quite absurd, and that's the final word. You must always face the curtain with a bat. Forget about your seat. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance. And so always look on the bright side. Tot zover. Het ritme van Zie Via de kabel op 104.5.